Een uur. 1 Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen een werklunch met Joko de Wit. Dat is de man van de Oranje Campings tijdens EK's en WK's. Hij is al druk met de voorbereidingen voor het komende WK in Brazilië. Nu het NOS Journaal door Ant Megens. Goedemiddag, moeilijkheden rond bemiddelingspogingen over Zuid-Soedan. Doden bij zelfmoordaanslag in Afghaanse Kabul. En Nederlandse studenten bouwen record-iglo in Finland... Ook vanmiddag is het bewolkt, blijft het regenen. Het is wel zacht, 10 graden. Verder waait er nog altijd een stevige zuidwestelijke wind. Maar vanmiddag neemt die wind wel in kracht af. Ook komende nacht en morgenochtend is het nog regenachtig. Morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Volg opklaringen en het wordt dan zo'n 8 graden. Nou, de oud van Zuid-Soedan, Machar, zal niet afreizen naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Daar zullen vandaag gesprekken worden gevoerd over de gevechten in het Afrikaanse land. Keniaanse president Kenyatta en de Ethiopische premier Desalgen zal, uh, zullen proberen te bemiddelen tussen de strijdende partijen. Eerder braken deze maand gevechten uit tussen het regeringsleger van president Kier en rebellen van Machar. Afrika-correspondent Koert Lindijer nu. Koord, uh, dat ziet er allemaal niet zo best uit voor die uh, bemiddelingspoging. Het is een vergadering en tot de eenkomst hier in Nairobi van acht landen in de Oost-Afrikaanse regio. Niet zozeer uh, vredesoverleg tussen de Zuid-Sudanese kampanen, Maar het was natuurlijk wel goed uh, geweest als ook uh, de, de tegenstanders van het gevecht in zuid soedan hier zouden... Komen opdagen. Het is zeker geen uh, goed teken dat Salva Kier, de president, uh, niet komt. Hij zegt nog steeds open te staan voor overleg met zijn rivaal, de voormalige ex-vice-president uh, Riek Machar. Maar er zijn geen enkele aanwijzingen dat hij ook werkelijk dat contact wil. Uiteindelijk hoeft hij alleen maar zijn mobieltje te pakken en hij kan Riek Machar bellen. En kennelijk gebeurt dat niet tussen de twee Kemphanen. Riek Machar van uh, zijn kant die zegt: Ik ben. ...bereid te praten. Hij heeft inmiddels zelfs uh, Paga Amoun, dus een prominente politicus in zuid sudan ...tot de leider van zijn delegatie benoemd. Maar die Paga Amun die zit nu net weer in de gevangenis in Juba... ...op orders van Salva Kiir. Dus die moet Salva Kiir eerst vrij laten. Kortom, nog steeds worden er voorwaarden gesteld... ...en kan ondanks die gigantische druk... Uh, van buitenlandse diplomaten, van kerkleiders in Zuid-Soedan. Dat vrede zal verleggen, niet beginnen. Nee, die president Kier, die zegt dat hij wel wil praten... maar die maakt geen aanstalten. Heeft hij geen belang bij onderhandelingen? ja, nou, hij zegt dat hij niet komt opdagen in Nairobi vandaag... omdat hij gisteren alles heeft besproken met de Ethiopische... Met premier uh, Heile Marianne Besaglen en met de Keniaanse president Uhuru Kenyatta. Deels heeft hij daar natuurlijk gelijk in, maar op dit moment gaat het om over het opbouwen van vertrouwen. En zou hij er dus eigenlijk wel moeten zijn. De ja. druk is kennelijk nog niet groot genoeg op hem. Hoe is het in Zuid-Soedan? Wordt er nog altijd zwaar gevochten? Er zijn gevechten bij Bentiu en Malakal. dat zijn twee hoofdsteden van deelstaten waar olie uit de grond wordt uh, gehaald. Deze steden vielen eerder in handen van aanhangers van Riek Machar. En de regering van Die heeft gezworen ze ieder moment te zullen aanvallen deze steden. Er moet dus kennelijk eerst meer geweld plaatsvinden... alvorens die vredesbesprekingen kunnen beginnen. dank Lindeijer, dankjewel. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn drie NAVO-militairen gedood... bij een zelfmoordaanslag. De man blies zichzelf in zijn auto op... net toen er een convooi van ISAF-troepen voorbij kwam. Sommige bronnen melden dat de aanslag... enkele honderden meters van Camp Phoenix werd gepleegd. Het kamp is het hoofdkwartier van de NAVO-troepen in Kabul. De NAVO trekt zich volgend jaar, na ruim 13 jaar, terug uit Afghanistan. Militairen van het bondgenootschap worden vaker aangevallen... in de meeste gevallen door taliban-strijders. Op de A1 van Amsterdam in de richting van Amersfoort... is een vrachtwagen geschaard vanochtend. De chauffeur verloor bij Naarden de macht over het stuur... en hij reed dwars door de vangrail heen. De vrachtwagen kwam omgekeerd op de andere rijbaan terecht. Het ongeluk dat leidde vervolgens tot lange files. Een uur geleden stond er zo'n 10 kilometer. Inmiddels kan het verkeer er weer langs, zegt Rijkswaterstaat. We hebben zo snel mogelijk alle rijstroken weer vrijgegeven. En op dit moment is alleen nog de linker rijstrook... dat is aan de binnenkant van de weg, bij de geleiderail is die uh, afgesloten. En we zijn druk bezig met het repareren van de uh, vangrail. De chauffeur van de vrachtwagen bleef bij het ongeluk ongedeerd. Waardoor hij nou de controle over de wagen is kwijtgeraakt, dat is niet duidelijk. Een bijzonder project voor studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Ze gaan in januari naar het noorden van Finland... om daar de grootste ijskoepel ter wereld te bouwen. Een van de studenten die daarheen gaat is Jorit Heil. Goedemiddag, ik zeg Jorrit. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. De koepel die jullie gaan bouwen krijgt een diameter van 30, uh, de, diameter van 30 meter, wordt 10 meter hoog. Uh, ja, ja, dat klopt. Waar wordt die van gebouwd, die koepel? De, de koepel wordt gebouwd van, uh, van ijs, een combinatie van ijs en een combinatie van pykriet. Het pykriet is een uh, vezelversterkt ijs. Waar zeg je ooit? Een... Al een keer in de Tweede Wereldoorlog dus is dat toegepast. Uh, alleen nooit in een bouwkundige toepassing en wij willen dat gebruiken. We hebben er nader onderzoek naar gedaan en ja. uh, uiteindelijk willen wij dat gebruiken voor de koepel. En wat is dat voor materiaal? Nog eens even. Het zijn uh, een soort ja, vezeltjes, eigenlijk kun je het vergelijken met gewapend beton. Uh, uh, staal in beton maakt uh, beton, gewapend beton sterker. Ja. En uh, die vezels in ijs maken dus het uh, ijs ongeveer drie keer zo sterk. En dan moet je eerst uh, dat ijs smelten om die vezels daarin te kunnen doen. En dan moet dat dan weer bevriezen of zo? Uh. Nou, we brengen dus een, een, een mix op van, van water, gemengd met die vezeltjes. Er zijn die vezeltjes, uh, wij gebruiken houtvezels, ja. omdat het een natuurlijke vezel is. Uh, die, die, die, die kunnen ook water opnemen. En vervolgens brengen die op samen met sneeuw. En dat wordt uiteindelijk uh, door de temperatuur, lage temperatuur, wat wat ijs. En hoe gaan jullie dat doen, die enorme koepel bouwen dan? Nou, we, uh, we hebben een groot, uh, ja, een soort ballon hebben we, die blazen we op. Die uh, zit uh, onder een soort verankerd net. Uh, waardoor je dus een beetje de, de vorm van de koepel krijgt, die ja. optimaal op druk gebaseerd is. En uh, daar spuit je dus langzaam die laagjes op. En als we dat met genoeg laagjes doen, uh, rustig uh, op, ja, in, in uh, ja, allemaal rustige lagen, dan krijg je op een gegeven moment 30 centimeter dikte en dan zou die moeten blijven staan. En dan moet die ballon, die moet er ja. onderuit. Ja, die wordt uiteindelijk leeggelaten. Uh, wordt die getest op veiligheid. En vervolgens uh, kunnen we koepel de, de, staan. Ja, de, de koepel voor vertreden. Ja. Uh, Han van dit alles, uh, Jorrit. Waarom? Waarom? Nou, de, er zijn verschillen. Sowieso, uh, we brengen eigenlijk twee technieken. Een techniek die al ooit eerder is gebruikt met die ballon... brengen we samen met het materiaal pijpvriet. Dus we nog nooit een bouwkundige toepassing mee gebruikt. Dus ideaal voor, uh, voor ons afstudeeronderzoek. Ja. Um, en daarnaast... Um, ja, het is, het is een geweldige kans om ook eens te laten zien aan uh, bijvoorbeeld mensen in Finland. Die, daar zijn geweldig veel ijshotels, gebouwd daar. Ja. En er zijn eigenlijk redelijk beperkte toepassingen hebben ze daar. Er is een gebouw met overspanningen met sneeuw van ongeveer 6 meter. Ja, en ja, wij willen laten zien dat dat beter kan door een gigantische hal te maken. Het zou, als het lukt, dan zou het allemaal commercieel toegepast kunnen worden in uh, dit soort ja, klimaten. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat zou eventueel kunnen, ja. Dan wens ik jullie daarbij heel veel succes. Uh, volgende maand, dan gaat het gebeuren in Finland. We trekken zondag, dus het uh, gaat nou, helemaal goed komen. Jorrit Heil, ik dank je wel voor de uitleg. Goedemiddag. Ja, dank je wel. Dag. dag. Dit is het NOS Journaal met Doralt Megens. In Leidsendam heeft een jongen van 13 een motoragent mishandeld. Dat gebeurde toen de agent op kerstavond de moeder van de jongen een bekeuring wilde geven. Vrouw weigerde medewerking. En toen de agent haar om die reden wilde aanhouden, riep ze haar zoon. Die sloeg de agent een paar keer in zijn nek en in zijn gezicht. Vervolgens kwam er een omstander, de politieman, te hulp... en kort daarna konden andere agenten de vrouw en haar zoon aanhouden. De jongen mocht na verhoor naar huis, moest wel thuis blijven en zijn moeder die is gisteren vrijgelaten. De twee vrijgekomen leden van de Russische punkband Pussy Riot... gaan zich inzetten voor politieke gevangenen in Rusland... hebben ze gezegd op een persconferentie. Nadesja Tolokonikova en Maria Aljochina kwamen begin deze week vrij... Ze vinden dat ze hun vrienden in strafkampen... simpelweg niet in de steek kunnen laten, zeiden ze. Beide vrouwen werden vorig jaar tot twee jaar gevangenis veroordeeld... voor het zingen van een protestlied tegen president Poetin in een kathedraal. Ze hopen nu op donaties om een eigen mensenrechtenorganisatie... te kunnen opzetten en om advocaten te kunnen betalen. Bij een bomaanslag in de hoofdstad van Libanon, Beirut... zijn zeker vijf mensen gedood. En onder hen was de oud-minister van Financiën, Mohamed Shatta... Shatta was een adviseur van de voormalige premier Hariri... die zelf bij een bomaanslag in, 19, nee, in 2005 om het leven kwam. Journalist Daisy Moore was op de plek van de aanslag... en ze vertelt wat ze daar zag. Ik kijk hier naar verkoolde auto's uh, en het ziet er inderdaad naar uit dat dit een grote aanslag was op het convoy van uh, Mohammed Shatta. Het zit in het chique centrum uh, van Beirut, prachtige appartementen hier, vijf sterren restaurant, allerlei hotels. Maar de stemming is enorm uh, neergeslagen, want uh, ja, dit uh, hadden ze toch niet verwacht. Nee, nee. De verantwoordelijkheid voor de aanslag, is die al opgeëist? Nee, die is nog niet opgeëist. Dat is ook niet uh, verwonderlijk. Dat gebeurt hier meestal uh, niet zo snel. Het is wel zo dat Saad Hariri, de ex-premier, net op de Libanese televisie zei dat de daders dezelfde zijn als die zijn vader in 2005 ombrachten. En daarmee doelt hij op, uh, op Syrië en de handlangers in Libanon uh, en wel Hezbollah. Mm. Uh, dat is nog niet bevestigd. Dat is wat hij zegt. Uh, en de spanningen tussen die twee groepen, de groep van Hariri. En en Hezbollah is, uh, ja, loopt steeds verder op. Het is wel aannemelijk, hè? want Chata stond bekend... om zijn kritiek op het uh, regime in, uh, in Syrië. Precies. Uh, kijk, de, de, de relatie tussen Syrië en Libanon... Is, is weer ingewikkeld. Een deel van de Libanon steunt het regime van Bashar al-Assad en het, een ander deel steunt de oppositie. En daarvan uh, maakt Chatta deel uit. Uh, er wordt zelfs uh, gefluisterd dat hij het sleutelfiguur zou zijn in het financieren van de oppositie. Um, en dus met het conflict in Syrië te maken heeft, uh, is, ja, het zou heel goed kunnen. Dan nou zijn de verhoudingen in uh, Libanon, uh, die staan al behoorlijk op scherp. Uh, dit is uh, bedoeld om de zaak nog verder te ontregelen? Nou, daar lijkt het wel op. Er zijn inderdaad de afgelopen tijd al, al meer aanslagen geweest. Bijvoorbeeld op de ambassade van Iran. Ook een heel symbolisch uh, doelwit. Nou is deze Shatta een symbolisch doelwit van de andere groep. Dus uh, ja, de spanningen lopen steeds verder op. En de grote vraag is of Libanon die oorlog in Syrië buiten de deur kan houden. Moor in Beirut op de plek van de aanslag. Sport. Bek heeft zich versterkt met de topscorer... van de zaterdag topklasse, Dennis Mahmoudov. De spits uit Macedonië komt over van Excelsior 31... waar hij dit seizoen al 19 doelpunten heeft gemaakt. Mahmoudov speelde van 2007 tot 2009 ook in het betaald voetbal. Dat deed hij toen voor ago -VV Apeldoorn. Standaard Luik eist bij de Belgische rechter... een schadevergoeding van voetbalclub OH Leuven... en Björn Ruitix, speler van die club... De standaard eist 1,6 miljoen euro vanwege een overtreding... die Ruitings maakte op standaardspeler Mehdi Karsela. Volgens Standaard was het een bewuste aanval van Ruitings. Die één wedstrijd werd geschorst. Door die trap op de enkels van Karsela kon die enkele maanden niet spelen. Bovendien zou zijn marktwaarde zijn gedaald door die blessure. De overtreding zorgde eerder al voor opschudding in België... omdat Karsela wraak nam door Ruitings in het gezicht te slaan. Op dag 2 van het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen... staan vandaag opnieuw twee afstanden op het programma. De mannen schaatsen de 500 meter en de vrouwen de 3000 meter. Vooral bij de kortste afstand bij de mannen... wordt het dringen voor de startbewijzen voor Sochi. De nummers 1 en 2 zijn zeker van plaatsing. De nummers 3 en 4 moeten nog even afwachten. De wedstrijd gaat over twee racers... die vanaf kwart over vijf op deze zender Radio 1 te volgen zijn. Nu Edwin Gerrissen bij de AWB met verkeersinformatie. Edwin. Ja, en modder op de A7 richting Amsterdam. Dus Bummerend en Zaandam staat daardoor 6 kilometer file. De weg wordt schoongemaakt, de rechte rijstrook is nog dicht. Verder veroorzaken ongelukken files op de A27, Utrecht richting Breda voor Gorkum 2 kilometer. En voor Knoppens in Anderbos 2 op de A28, Zollen richting Amersfoort voor Afrit Ermelo 2 kilometer. Het verkeer moet daar via de af- en oprit langs. De rijbaan is dicht. En op de A28 Zolle richting Amersfoort voor Strand Nulde. Drie kilometer na een aanrijding, maar daar is de weg weer vrij. Dankjewel, Edwin. Nog een keer de hoofdpunten. De oud-vice-president van Zuid-Soedan, Machar, zal niet afreizen naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Daar wordt overlegd over de strijd in Zuid-Soedan. Doden bij een zelfmoordaanslag in Kabul in Afghanistan. Drie NAVO-militairen kwamen om toen een man zichzelf in zijn auto opblies. En Nederlandse studenten bouwen een record-iglo in Finland. Met houtsnippers en ijs maken ze een koepel met een overspanning van 30 meter. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen Jurgen van den Berg weer met het vervolg van lunch. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Zij van hierna staat werkelijk dag en nacht voor hem klaar. Sinds zij er is, komt hij vaker buiten.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 Goedemiddag, allemaal een werklunch, zo meteen met Joko de Witteman... van de Oranje Campings tijdens EK's en WK's. En dan om half twee beginnen we aan Stand.nl. De stelling, er moeten meer allochtonen in de top... van het Nederlandse bedrijfsleven worden aangenomen. Nog steeds is het daarmee slecht gesteld. Blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. En volgens deskundigen ligt de oorzaak onder meer bij de personeelsmanagers... Wat vindt u eigenlijk? Er moeten meer allochtonen in de top van het Nederlands bedrijfsleven worden aangenomen. Eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, telefoonnummer is 0800-1101, dus 0800-1101. Zou mooi zijn, want dan kunnen we u wellicht hier in de uitzending ook horen. U mag ook stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het lijkt nog ver weg, maar op 13 juni volgend jaar... speelt Oranje de eerste wedstrijd op het WK in Brazilië. Voor de organisator van de Oranje Camping is dat evenement al heel heel dichtbij. Hij zit tot over zijn oren in vliegroutes, tentenontwerpen... catering en speelschema's. Jocko de Wit is eigenaar en oprichter van de Oranje Camping... en voor deze keer ook van de camping voor de Belgische supporters. Meneer de Wit, goedemiddag. Goedemiddag. Al zin in? Ja, heel veel. Ja, U bent er heel druk mee. Hè? Hoe lang eigenlijk al? Nou ja, stiekem eigenlijk al sinds bekend is dat het WK in, in Brazilië gehouden wordt. Ik heb daar zelf mogen wonen toen ik, toen ik 18 was. Dus dat bericht uh, was in 2007. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we aan het nadenken over uh, hoe we daar moeten organiseren. Ja, en nou is onlangs de loting geweest. Hè? Dus nu weten we precies waar Nederland moet spelen. Dat maakt het een stuk makkelijker natuurlijk voor jullie. Ja, tot dat moment was het uh, echt denken in scenario's. En uh, nou ja, toen we eenmaal in, uh, in Salvador waren was het heel fijn om uh, nou ja, gewoon concreet te weten van oké. Okay, dit is waar we nu voor staan. Nou. En, uh, ja. en de Oranje supporters kunnen vanaf vandaag uh, boeken... een, een uh, arrangement met die Oranje Camping. Wat houdt dat in precies? Nou, feitelijk uh, organiseren we eigenlijk uh, alles. Uh, uh, vluchten, uh, lokale vluchten, transfers, uh, overnachtingen, het feestje. Uh, dat doen we uh, via onze, onze reispartners Tipreizen... Um, en we bieden eigenlijk vier verschillende arrangementen aan, uh, waarbij je of naar de eerste drie wedstrijden gaat, of een combinatie van één en twee, twee en drie, of de, de derde plus de één-achtste finale. En dat is nieuw. Ja. En, en, dus de kaarten voor de wedstrijd zitten erbij. Nee, wij bieden zonder kaart aan, want de oranje fans kunnen dat zelfstandig via de portal van de KNVB boeken. Um, wij bieden eigenlijk alles eromheen aan wat, uh, wat erbij hoort. Oké, okay, dus het is handig om eerst dan zo'n kaarten te, te regelen. En dan pas uh, die reizen bij te boeken lijkt me dan. Of, of, of denkt u dat, dat je dat daar ook gewoon op de zwarte markt wel een beetje kan uh, ritselen? Nou, de, de verwachting is dat uh, de, de toegewezen capaciteit die Nederland krijgt... Uh, toereikend zal zijn voor iedereen die een reis naar Brazilië zal gaan boeken. Uh, dus in die zin kunnen mensen dat zelf organiseren en uh, van daaruit uh, verder. Zo'n arrangementje. Hè? Laten we zeggen, ik, ik wil dan graag naar die eerste drie wedstrijden. Wat, wat kost me dat dan? Uh, onze, onze startprijzen die beginnen bij 36,95. En dat is uh, inclusief alle vluchten, transfers, uh, overnachtingen ja. in, in verschillende type ja, tenten. Maar, dus het maar dan is het dan, ja, Maar dan heb je nog geen kaartje. Nee, klopt. Maar dat moet je dus zelf ook nog regelen. Ja. Uh, en dan ben je dus, laten we zeggen, voor een uh, 3500 euro ben je klaar. Best wel veel geld, hè? Dat klopt. Kunnen mensen dat betalen? Uh, ik denk het wel. Uh, unieke gelegenheid om, uh, om het WK, denk ik, in, in het land waar het voetbal uh, nou ja, een soort van religie is, uh, bij te wonen. Dus een once in a lifetime opportunity. Nou, ik zag ook nog wel wat andere aanbieders van die reizen. Dat, dat waren toch wat, wat lagere bedragen. Ja, alleen uh, om vervolgens ook daadwerkelijk in het stadion te komen is een ander verhaal. Ja, ja, ja. Hoeveel mensen, denkt u, dat hij hier gebruik van gaan maken? Nou, we hebben, uh, nu, zijn nu drie dagen online voor de mensen die zich hebben ingeschreven. Uh, we hebben daar ruim 250 boekingen uh, op dit moment. Uh, die kunnen nog 2,5 uur uh, boeken. Uh, wij verwachten tussen de 1200 en 1600 mensen uit te gaan komen. Ja, ja. En, en als je dat vergelijkt, bijvoorbeeld, want jullie hebben ervaring natuurlijk. Zuid-Afrika zijn we geweest, vier ja. jaar geleden, maar ook in uh, Oekraïne. Hoeveel, hoeveel mensen maakten er toen gebruik van de arrangementen? Uh, in Zuid-Afrika hebben we uiteindelijk inclusief de finale ongeveer 2000 uh, gasten ontvangen. En in Oekraïne hetzelfde. Uh, daar was het wel heel jammer dat we niet naar Polen gingen. Want daar uh, waren er geloof ik 15.000 mensen. Uh, zaten in onze module om te gaan boeken. Op het moment dat we door zouden gaan. Nou ja, uh, de wedstrijd tegen Portugal uh, staat ons al op bij. Ja. Helaas, ja. dat gebeurt. Uh, dus dat is, dat is uh, zeg maar de cijfers van uh, voorheen... Uh, we merken wel dat het, het animo zeg maar, initieel nu al veel hoger is dan uh, zowel in Oekraïne als in Zuid-Afrika. We praten nu eerst als heel nog maar voor de voorronde. Misschien dan de achtste finale. Dus we gaan zo meteen nog wel even doorpraten. Want ik, ik hou er zelf natuurlijk rekening mee dat wij die finale gaan spelen. Wij ook? Ja, tegen België, dacht dat ik. Zou, dat, dat, dat zou heel mooi zijn. Ja. <laughs> eerst maar eens even naar Theo Pauw. Theo, goedemiddag. Heel goedemiddag. Voorzitter van de supportersclub Oranje. Waarom willen die mensen allemaal zo graag naar dat WK? Nou, we weten niet of er heel veel mensen naar het WK willen. Wij weten alleen dat er uh, momenteel uh, een, een, een aanbieding is via de supporter oranje en ons oranje, dat is van de KVB. En mensen kunnen zich inschrijven voor die kaarten. Uh, en wat Jokko zegt, is waar. Ze moeten eerst een kaart via ons kopen en dan uh, kunnen ze pas ernaartoe. Uh, naartoe. Maar we weten nog god nog niet of iedereen wel een kaartje kan krijgen. Hè? Ja. Want uh, dat denkt iedereen wel. Maar uh, tot nu toe blijkt ook in Zuid-Afrika dat de kaarten stijf uitverkocht zijn. Dus laten we niet de beer verschieten uh, hoe wordt het uitverkomen uh, wat de beer geschoten is. Ja, leg nog even uit hoe dat werkt. Nederland krijgt een beperkt aantal kaarten toegewezen. Die zijn dan geheid voor Nederlandse fans. Ja, wij krijgen als land, elk deelnemend land krijgt uh, 8% van de stadioncapaciteit. Dat is zo'n uh, 4.500 uh, kaarten. Daarvan gaat de helft naar supporters... Waaronder die van de supporters oranje. En de helft gaat naar sponsoren en andere zeg maar, mensen rond de KVB. Ja. Dus als er meer dan 2500 aanmeldingen zijn voor supporters, dan wordt het al krap. Dus wij zeggen toch tegen iedereen: ga eerst even rustig kijken of je een kaart hebt, voordat je gaat boeken. Ja. Maar dat is ook een beetje de, de, het getal waar we rekening mee moeten houden. 2500 mensen die, die daar belangstelling voor hebben? Uh, tot nu toe is het steeds gelukt dat we die mensen kwijt konden. Hmm. Ja. En toch, hè, als je dan naar zo'n wedstrijd zit te kijken, ook als Nederland verder komt in zo'n toernooi, zie je veel meer dan volgens mij 2500 mensen op zo'n tribune zitten. Hoe kan dat dan? Nou, dat komt enerzijds omdat er heel veel sponsoren zijn, als een McDonald's en een Carlsberg, die hun kaarten krijgen van de FIFA, want die zijn toernooisponsor, en die geven ze het dan aan mensen in het land. Ja. Uh, daarnaast zijn er ook heel veel mensen die al rechtstreeks via de FIFA kaarten hebben gekocht. Uh, je hebt wat follow-your-team follow your tickets, heb je. Dus het is niet alleen maar dat je via de support van Oranje kaarten kan kopen... ...alleen hebben wij wel de kaarten die via de officiële kanalen komen, via de KNVB. Ja. Wat, gaan, uh, wat gaan die supporters allemaal doen daar in Brazilië, als het aan nou, jullie ligt? Ja, dat, vragen, dat vragen wij als jullie ook af. Omdat, laat, duidelijk zijn, we hebben goede ervaringen met Oranje Camping... ...maar is natuurlijk een van de aanbieders van reizen en accommodaties. Uh, wij werken samen met de Sunweb, de officiële reisorganisatie van de KNVB... En wat we daar gaan doen, ja, de afstanden zijn gigantisch. Uh, de wedstrijddag uh, een feest organiseren wordt al lastig. Want uh, één wedstrijd begint om 4 uur, de twee volgende in de groep om 1 uur. En de achtste finale begint sowieso ook om 1 uur s middags. Dus het Oranjeplein weten we niet. Misschien dat we iets gaan doen met de avond ervoor voor alle Oranje-supporters in, uh, in de steden. Uh, ik ga in februari met de KVB naar, uh, naar de drie steden toe, of eigenlijk naar zes steden toe, waar Nederland kan spelen. En dan gaan we eens kijken wat we daar kunnen doen. Ja, Want dat is toch een, een intussen echt een, een soort ceremonie geworden, dat, dat er inderdaad dat een enorme optocht naar zo'n stadion gaat. En, en bedoel, dat is eigenlijk al de helft van de wedstrijd winnen natuurlijk, dat wij met onze supporters daar zo'n indruk maken. Ja, ik mag dat sinds uh, 1996 uh, doen, sinds Engeland, Het is dus uitgegroeid tot een, een fenomeen aan zich... En uh, ja, alle landen en ook de FIFA nu even hou en rekening rekening mee dat wij komen. Ja. Maar de manier waarop in Brazilië wordt wat lastig, maar ook daar gaan we uitkomen. Ja, maar dat is natuurlijk een eindweg, inderdaad. Theo, jij bent er zelf wel bij? Wat moet, dat moet. <laughs> ja, <laughs> nou veel plezier. Oké, okay, ja, Ik ga zelf lekker voor de tv zitten, want dan kan je het in ieder geval allemaal echt goed zien. Theo Pauw, voorzitter dus van de supportersclub Oranje. Terug naar Jokker de Wit, de oprichter van de, uh, van de Oranje Campings. Um, wat, wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van zo'n camping? Nou, het belangrijkste uh, in, in dit project is in ieder geval de logistiek. Uh, als je gaat kijken naar het uh, aantal mensen die wij verwachten en, en hoe die gaan vervoeren... dan heb je het over vliegtuigen en bussen. Uh, vervolgens een locatie die, uh, die, die goed te beveiligen is. Uh, waar je een feestje kan vieren. Waar je verschillende uh, accommodatietypes kunt, uh, kunt huisvesten. Uh, en, en al dat samen zeg maar, moet, uh, moet leiden tot, tot ja. één uh, goed verhaal. Maar mensen hoeven niet hun eigen tentje mee te nemen. Dat is een mogelijkheid. Dat is uh, de goedkoopste mogelijkheid zelfs. Uh, maar wij bieden ook uh, vooropste tenten aan. En dat varieert van een, een simpel koepeltentje tot een, een luxe tent voor één tot vier personen. Ja, en een beetje schaduw en zo. Ik denk dat het daar erg warm zal zijn. Ja, we hebben gekozen voor, voor Sao Paulo. Als je kijkt naar de drie speelsteden die initieel aangedaan worden... dan uh, is dat eigenlijk degene met het, uh, het mildste klimaat. In Salvador zou het wat kunnen regenen. In Porto Alegre, wat uh, ongeveer tegen Uruguay ligt, uh, is het winter en is dus wat kouder. Uh, ook de achtste finale die wordt in, uh, in Belo Horizonte gespeeld of in Fortaleza. Nou, daar zou het heel warm zijn. Uh, dus we hebben uh, het middelpunt gekozen om... Uh, nou ja, de juiste temperatuur te hebben. Maar het is een hoop uh, ja, uh, inspelen op. Hè? En, en je moet nog wel afwachten of het allemaal, allemaal dus uitkomt. Je, vlie, ja. je hebt vliegtuigen gehuurd. Ja. De vraag of die voorkomen. Nou, wat we nu zien aan de boekingen is dat dat zeker gaat gebeuren. Uh, het eerste toestel uh, ja, denken we eigenlijk binnen nu in een week, twee weken vol te hebben. Uh, vervolgens gaan we op zoek naar een tweede en, en zelfs een derde toestel als dat nodig mocht zijn. Uh, je hoorde net dat, uh, dat er tussen de 2,5 en 4500 kaarten voor Nederlanders beschikbaar komen. Naast, de, naast het FIFA uh, aanvragen, zeg maar, mm -hmm. is dat een, uh, een serieus aantal wat we hopen te kunnen bedienen. Ja. Uh, Zuid-Afrika, dat was natuurlijk uh, boven verwachting dat we daar tot de finale doordrongen. Dat had eigenlijk van tevoren toch niemand op gerekend. Maar dat betekent voor jullie dan als organisatoren om, om onmiddellijk uh, ja, uh, te improviseren en in te spelen. Ja, dat klopt. Uh, in Zuid-Afrika was het inderdaad een, uh, uh, een hoop stress om dat uh, last minute voor elkaar te krijgen. Uh, dat is gelukt en toen hebben we hebben nog 400 mensen naar de finale mogen brengen. Nu zijn we wat beter voorbereid. We hebben ook een camping die we voor de, de, de Belgische supporters mogen inrichten. Die staat in, in Rio de Janeiro. Nou, de kans dat Nederland tegen België speelt in de finale nou, lijkt me niet heel erg nee, groot. Nee. Uh, dus daar kunnen we dan gebruik van maken op het moment dat Nederland uh, daar hopelijk tegen Brazilië speelt. Als we dit niet al tegenkomen in de achtste finale. Maar die Belgen zijn er een tijd niet bij geweest op het hoogste niveau. Uh, en nu weer wel met een, met een fantastische ploeg Dat moet er ook bij gezegd worden. Maar die, die zagen ineens van hey, wat, wat daar in Nederland gebeurt dat vinden wij ook interessant. Ja, absoluut. Die, de bond is daar al jaren bezig om, om echt beleving toe te voegen aan het bezoeken van een wedstrijd. We uh, hebben eigenlijk een beetje jaloers gekeken naar Nederland, waar nou ja, inderdaad de Oranje Camping georganiseerd wordt. En wilden dat heel graag ook hebben. Ja, zitten die Belgen dan op dezelfde camping als die Nederlanders? Nee, wij kiezen voor Sao Paulo als speelstad, of als, als basecamp. Omdat dat ook een van de speelsteden is en in het midden ligt van Salvador en Porto Alegre. Uh, ...voor de Belgen is, is Rio de aangewezen plaats... ...omdat die daar hun tweede wedstrijd spelen. Ja, het, is, het heeft niks met vijandigheid te maken. Ik bedoel, die, die, die, die twee supportersgroepen kunnen volgens mij prima met elkaar overweg. Ja, dat lijkt me ook. Tenzij hebben die finale toch spelen. Dan is het een ander verhaal. <laughs> ja. Uh, nou, goed, het gaat nog wel even door, hè, de organisatie. U gaat zelf ook die kant op? Ja, zeker. Dat, uh, nog een aantal keren voor het WK en dan, en dan tijdens het WK. En, en dan op een, in een tentje ook zelf? Ja. Ja. Oké, okay. nou hartstikke goed. En laten we hopen dat Nederland het redt tot de finale. Dat jullie het heel druk krijgen, ook uh, laten we zeggen met de onvoorzienige kant van dat hele WK. Want die voorronde weten we nu. Maar ja, het zou mooi zijn als het elftal wat verder komt. Zeker zeker. En veel plezier dan op de Oranje Campings daar in Brazilië. Jocko de Wit is dat, eigenaar en oprichter van die campings. We gaan zometeen beginnen aan Stand.nl, maar eerst nog even Billy Idol. MUZIEK oh, Thing I oh sweet sixteen Built a boom for a rocking chair I never guessed it would walk up my prom 360. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through. Idol, jaren 80. Sweet 16. Zometeen. De stelling dan, er moeten meer allochtonen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven worden aangenomen. We zijn benieuwd of u daar mee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Freddy van Tijn. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn drie NAVO-militairen gedood bij een zelfmoordaanslag. Een man blies zichzelf en zijn auto op toen een convooi van de ISAF-troepen voorbij kwam. Het was volgens bronnen een paar honderd meter van kamp Phoenix. Dat is het hoofdkwartier van de NAVO-troepen in Kabul. De NAVO trekt zich volgend jaar terug uit Afghanistan. In Leiden-Dam heeft een jongen van 13 een motoragent mishandeld. De agent wilde de moeder van de jongen een bekeuring geven...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 Volgens Standaar Luik was het geen ongeluk, maar een bewuste aanval. En op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort... heeft vanmorgen een file van ruim 10 kilometer gestaan. Er was een vrachtwagen geschaard. De chauffeur was dwars door de vangrail gereden, waardoor is nog niet duidelijk. Hij bleef ongedeerd en inmiddels kan er weer worden gereden. Dat zijn de hoofdpunten. HWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Veel mensen die vrij zijn gaan nu de weg op. Het voorzaakt ongeveer 30 kilometer file... De langste files staan op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens... bij Maastricht 6 kilometer. Op de A7 richting Amsterdam voor Zaandam 5 kilometer. Er ligt een lading Modder op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens richting Ardem tussen Afrit Beek en Zevenaar 5 kilometer. Op de A28 Zolle richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Elspet en Ermelo staat 3 kilometer file. De rijbaan is daar tijdelijk dicht. De verkeer moet daar via de af en de oprit langs. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Het aantal allochtonen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven... is nog steeds erg laag. Dat blijkt uit onderzoek dat de Volkshand heeft gedaan. Volgens schattingen worden maar 1 tot 2 procent... van alle leidinggevende functies bezet door allochtonen. Is het belangrijk om bedrijven te stimuleren... om meer allochtonen op hogere posities aan te nemen? Of moet je dat niet van bovenaf opleggen? Ik ga erover praten met Melek Oesta... oprichter en directeur van werving- en selectiebureau Color for People. Meneer Oesta, goedemiddag. Het dus is mevrouw gestaan. Nee, ik, maar neem ik ja. niet kwalijk. Oh. oh, wat Geen erg is dit. Problemen. Weet je ja, wat het ja, is? kijk je kijk, met ik... die namen die je niet zo snel thuis kunt brengen. Nee, en ik moet eventjes dit uitleggen voor de mensen thuis. Want die denken natuurlijk van... Ja, die man die, ziet toch wel, die is toch niet blind. Die ziet toch dat hij mevrouw mevrouw is en niet de meneer. Maar u zit uh, in een studio in, uh, ergens in Noord-Holland. En ik zit hier want... in de studio in Hilversum. Dus we kunnen elkaar niet zien. En ik zie nu inderdaad uh, door onze redactie uh, op uh, de website... een foto geprojecteerd van een... Uh, ik mag wel zeggen... Nou, dit is bijna een showbizfoto. Oh, Hebt u hem gezien of niet? Ja, ik denk dat ik weet welke foto <laughs> for, dat is. Voor, ja, voor, is een, ooit... voor een glittergordijn. Ja, ja, ja, die is ooit gemaakt in een artikel binnen quote. Ja, nou ja, daar staat in ieder geval een prachtige vrouw. Melik Oesta, hartelijk welkom. Oprichter Dag. dus en directeur van werving en selectiebureau Collar for People. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Mag Kort ik wil één ding toevoegen aan ja. uh, wat u verteld heeft over mijn bedrijf? Ja, ja. U, mag, u mag alles van mij deze ja, half, ja, half uur doen. Ja, want dat zou ik een deel van de activiteiten, namelijk het tekort doen. Wij zijn inderdaad een werving- en selectiebureau... maar doen daarnaast ook training- en adviesdiensten. Kijk aan. Uh, bij deze gezegd. Dan die drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Allochtonen doen veel te weinig om een goede baan te krijgen. Uh, ja. Een allochtonenquotum is een goed idee. Nee. Ik ben wel eens afgewezen vanwege mijn etnische achtergrond. Nee. Goed, en dan de stellingen. Daar roepen we iedereen bij op om te reageren. De stelling is duidelijk. Er moeten meer allochtonen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven worden aangenomen. Bent u het daar nou mee eens of mee oneens met die stelling? Sms staat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En uh, als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standaard. En mevrouw Oesta, eens neem ik aan met de stelling. Ja, zeker. Waarom eigenlijk? Nou, eigenlijk om de vrij simpele reden... dat je um, als je die groepen niet terugziet in het top van het bedrijfsleven... Uh, ook um, talent uh, uh, niet gebruikt en inzet. Dus het is ontzettend belangrijk om ook, ook dat talent uh, aan te spreken... Uh, aan te boren en binnen te halen. En dat talent is er wel degelijk, zegt u? Ja, dat talent is er zeker. Alhoewel ik wel uh, denk dat er nog niet voldoende uh, talent is... om direct uh, op die topposities uh, geplaatst te worden. Maar als je kijkt wat er nu in de laatste jaren... Uh, van de universiteiten afkomt aan de waar uh, bijzonder veel talent uh, bij te bespeuren is... Die, uh, uh, die inmiddels ook uh, uh, goede stappen aan het maken zijn in het, uh, op de arbeidsmarkt... denk ik, nou... Laten we die subtops maar heel snel gaan vullen ja. met allochtonen. En die, wat... komt, die, die top komt dan ook wel. Ja. Want, want dat is natuurlijk wat mensen onmiddellijk zeggen. Hè. Het, is een, het is een kwestie van getallen. Er zijn gewoon veel minder hoogopgeleide allochtonen. Ja, dat is uh, in vergelijking tot de autochtonen inderdaad het geval. Tegelijkertijd is er wel een enorme opmars uh, wordt er gemaakt onder allochtonen. Uh, ik heb niet de cijfers nu even heel snel paraat. Maar de, de, de aantallen... Uh, hoge opgeleide allochtonen, die cumulatie in de laatste jaren... gaat sneller en sneller. Dus het, er is wel degelijk um, uh, een groot reservoir van uh, hoge opgeleide allochtonen. Echter, wat we wel zien, is dat um, ook bij de hoge opgeleide allochtonen... de werkloosheidscijfers uh, beduidend hoger zijn... dan uh, onder hun autochtonen even en, en hoe komt dat dan? Nou, daar liggen een, een behoorlijk aantal uh, uh, redenen aan te grondslag... Dat heeft voor een deel te maken met dat deze jongens en meisjes niet altijd beschikken over de juiste netwerken hoe je tot een goede baan kunt komen. Misschien ook iets minder goed bedreven zijn in het voeren van sollicitatiegesprekken. Dus er ligt echt een stukje bij de allochtonen zelf. Maar er ligt ook een heleboel bij organisaties die ook een bias hebben zoals we dat noemen in vaktermen. Uh, die vanuit stereotype beelden en vooroordelen... naar uh, deze kandidaat kijken. Mm. En uh, ja, die passen dan niet altijd in de, in de gewenste profielen en de schabloons. We hebben vanmorgen even gebeld met Ronald Dekker. Die is arbeidseconoom en die zegt dat allochtonen... minder aanwezig zijn in het studentenleven... omdat ze uh, meestal geen alcohol drinken. En daar zegt hij, begint altijd al... Het zogeheten old boys network. Dus je belt even een vriendje als je iemand nodig hebt. En uh, nou ja, dat zijn dan uh, in, in die zin uh, geen autochtone uh, uh, vriendjes, omdat die uh, vaak niet op die feesten staan tot diep in de nacht. Nee, klopt. Klopt, klopt. dat? Ja, ook. Ik dat vond het zo'n reden. zo simpele redenering. Maar u zegt dat ja. dat het klopt wel. Ja, dat is een van de dingen. Ik denk dat een, een samenloop van omstandigheden is. Maar um, uh, als je sec uh, je enorm focust op, uh, op je, ja, je, je vakinhoudelijke. Uh, uh, activiteiten, je, je studie, zeg maar. Uh, en, en niet werkt aan ook um, je verdere ontwikkeling die, um, die te maken heeft met de algemene ontwikkeling. Um, uh, de soft skills, hè? Hoe, hoe gaan we hier met elkaar om? Um, wat doe je in bepaalde settings wel, wat niet? Um, hoe, hoe voed je je qua informatie? Nou, dat zijn allemaal dingen die niet alleen maar op school uh, gegeven worden. Sterker nog, op school wordt er naar mijn smaak veel te weinig aandacht aan besteed. En dan ben je dus inderdaad afhankelijk van wat daar buiten gebeurt. En buiten is voor heel veel autochtone jongens en meisjes... de thuissituatie, waarin de krant vaak gewoon op tafel ligt... Mm -hmm. afgetuurschinaal gekeken wordt. Nou ja, een heleboel van die dingen die ontbreken vaak bij allochtone uh, jongeren. En uh, als je dan ook inderdaad niet die um, studentenverenigingen... Uh, of ander netwerken uh, lid van wordt... dan... Um, Ontneem je jezelf dus ook um, een verdere algemene vorming. Ja. Nog, nog iets heel anders is natuurlijk. Uh, wijken allochtone werknemers dan zoveel af van autochtonen werknemers... dat zij een duidelijk verschil kunnen maken in organisaties? Um, nou, dat is natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen... allochtonen zijn uh, uh, zus en autochtonen zijn zo. Hè. Dus, dan krijg je heel snel natuurlijk een groep in hokjes denken. Maar wat we wel... Um, weten, ook uit de wetenschap... is dat... nu, um, mama, dat je mensen met verschillende referentiekaders en um, denkbeelden bij elkaar zet, dat dat vaak tot interessantere uh, en ook innovatievere uh, oplossingen kan leiden. Hetzelfde wat je ook, ook hoort over vrouwen in topposities bijvoorbeeld. Juist, ja. juist. ik ken die ervaring allemaal uit de praktijk. Hoe vaak ik niet een uh, topbestuurder heb gehad, die zegt van joh, ik, ik zit hier met een mannenteam is dus echt een uh, haantjesfeer. Uh, ik wil echt uh, de, bij de volgende search... minstens twee andere uh, posities uh, in het MT met uh, vrouwen uh, ja. vullen. En dan dala ook inderdaad zegt... Um, de dynamiek in zo'n MT verandert ja. daadwerkelijk. En krijgt u dat soort verzoeken dan ook binnen als het gaat over allochtonen? Dat, dat zo'n baas opbelt en zegt... nou, ik wil nu wel eens een keer wat meer kleur aan tafel. ja. Ja, dat, die vraag krijgen we met enige regelmaat. En, um, uh, en dat heeft ook een hele bedrijfseconomische relatie uh, eigenlijk altijd. Namelijk, um, uh, denk aan een uh, woningcorporatie die uh, over sociale uh, huurwoningen gaat. Mm -hmm. um, als je cliëntele uit 80% bestaat uit uh, de allochtonen groeperingen... Uh, en je hele organisatie is zo wit als maar kan... Um, ja, dan kun je je afvragen: uh, is dat niet een beetje raar? Ja, ja. En, um, en wordt er dus ook gezegd van ja, om veel meer ook een gevoel te hebben en begrip te hebben bij onze cliënten, uh, is het slim dat wij ook in onze eigen organisatie op allerlei niveaus, maar ook in de top, gericht ook mensen uh, met die achtergrond binnen gaan halen. Tot aan de raden van commissarissen. Toen ja, wordt daar op die manier ja. over. Dus, dus ik zie ook in de praktijk echt organisaties opstaan. Die het goede voorbeeld geven. En die ook daadwerkelijk uh, een heel duidelijk visie erop hebben. Waarom ze het belangrijk vinden. En dat het niet alleen maar vanuit maatschappelijke overwegingen belangrijk is. Wat overigens een prima overweging is, helemaal in deze tijden, maar dat het ook echt gaat om de continuïteit, euh, je legitimiteit als organisatie. Ja. Zou u zijn voor een uh, allochtonen quotum, dat een bedrijf gewoon moet aantonen van nou kijk zoveel procent allochtone werknemers heb ik in dienst. Ja, Zo niet, zo niet krijg je een boete. Ja, dat is verleidelijk natuurlijk gezien waar ik mee bezig ben, daar ja op te zeggen. En toch doe ik dat niet, omdat het um, ook heel afrechts kan werken. Um, afrechts omdat um, als mensen echt uh, verplicht worden, ook goed, goed, daar een allochtoon moet komen op een plek. Um, de vraag is of er voor die specifieke functie, voor die specifieke organisatie... Er wel uh, beschikbaar uh, geschikt talent is, hè? dat is nog maar de vraag. Mm. Um, en je dus niet moet hebben dat de mensen geplaatst worden uh, sec om hun kleur, want dat is niet goed voor de organisatie en dat is zeker ook niet goed voor de, de geplaatste persoon. Uh, dus dat, dat gaat ook heel veel uh, negatieve uh, effecten hebben. Ik, ik ben daar niet zo voor. Ik ben veel meer voor een, um, uh, een gericht beleid. Wat vanuit de organisatie zelf opgepakt wordt. Waarin um, eigenlijk de top van een organisatie. Hier een visie op heeft. Snapt hoe de wereld in elkaar steekt. Namelijk dat we. Uh, en Verder he, in een tijd leven waarin we zwaar geglobaliseerd uh, onze, onze dingen doen. He. Nederland is een handelsnatie. We doen zaken met uh, de hele wereld. Ja. Met heel veel culturen. En dan zou het toch wel heel erg raar zijn... als je zelf een hele monomane, witte, blanke ja. mannenorganisatie En nu zegt naar de allochtonen toe zelf... die moeten ook meer doen om zich uh, nou ja, goed te presenteren enzovoort. Um, um, een collega van u zei vanochtend in de volksstand over dit fenomeen... Hè, wat, wat nu is aangetoond, uh, het is maatschappelijk onrechtvaardig. Vindt u dat ook? Ja, eigenlijk ook wel. Want uh, hoe verklaar je dat er bijna 45% van de afgestudeerden... aan de rechtenfaculteit van de VU en aan de Erasmus Universiteit... inmiddels bestaat uit allochtonen. En als je dan kijkt naar hoeveel procent allochtonen... Uh, bij de advocatenkantoren werken, alleen al de Zuidas bijvoorbeeld. Uh, daar zijn uh, kleine onderzoekjes naar gedaan. en Ik meen dat de cijfers uh, uitkwamen op nog geen 2%. Ja, dan... dan is er natuurlijk echt wel iets aan de hand. En, en, en uh, kun dan... je niet meer zeggen... van ja, die 45% allergetalen... Die, die, ja, die deugen allemaal niet... of die, die kunnen het allemaal niet... of zijn niet goed genoeg. Ja. Maar maakt het dus... dan uitkennelijk dat je, dat je onder je brief staat... Uh, truus of in plaats van uh, meelek? Um, vaak wel. En um, ik, ik wil wel onderstrepen dat ik... Um, en dat heb ik zelf ook in al die jaren dat ik in dit vak zit... ook uh, heb ik geen enkel personeelsadviseur of een manager, een directeur erop kunnen betrappen... dat hij bewust discrimineert. Dus echt bewust gediscrimineerd wordt er in Nederland niet, uh, is mijn stelling. Mm -hmm. Maar er wordt wel heel veel onbewust uitgesloten. En dat is misschien nog wel erger, omdat het niet zichtbaar is. En dat, um, dat is iets waar heel veel organisaties um, zich onvoldoende bewust van zijn... En dat geldt ook voor heel veel van die advocatenkantoren. Nou hebben die sowieso een hele, ste hele stevige, um, redelijk um, monomane cultuur. Waarin uh, het niet alleen voor allochtonen, maar ik denk ook voor andere groepen... Uh, niet altijd makkelijk is om overeind te blijven en ja. door te stromen. Maar uh, het, is, um, ja, het, het is wel... Ik vind het ook maatschappelijk... Een issue Dat er zoveel hoogopgeleide allochtonen aan de kant uh, nu staan. En, en wat zou de overheid of, of wat zou de politiek daar dan nog aan kunnen veranderen? Want we hebben ooit gehad de wet samen. Hè? Daarbij moesten bedrijven de etnische achtergrond van hun personeel registreren. Toenmalig staatssecretaris Mark Rutte, waar kennen we die naam toch van? Uh, die, uh, die zei toen van ja, die wet heeft geleid tot de beoogde bewustwording. Um, is die bewustwording dan voldoende geweest? En, en is, die, is die er nog steeds? Of, of zouden we weer toe moeten naar zo'n wet bijvoorbeeld? Nou, het, het heeft uh, zeker op sommige plekken wel degelijk geleid tot bewustwording. En zijn organisaties het zelf nu gaan oppakken? Als je kijkt bij uh, overheidsorganisaties... dan zijn er best wel veel uh, uh, gemeentes ook bijvoorbeeld te bedenken... waar het, uh, het echte effect heeft uh, gesorteerd. Um, uh, neem een gemeente Amsterdam, vind ik toch echt wel een mooi voorbeeld. Die hebben echt jarenlang diversiteitsbeleid gevoerd... En als je nu door de gangen van uh, een van hun kantoren loopt... dan, dan, dan heb je wat voor kleurhaar je ook hebt. Uh, wat, hoe je er ook uitziet, um, het boeit niet. Eigenlijk heb je al die verschillen, zie je er werken. En dan is anders zijn niet meer um, ja, een issue. Nee. Um, tegelijkertijd is ook wel de ervaring... dat op het moment dat het... Um, um, nog niet dusdanig geïntegreerd is... dat je dus ook echt op alle niveaus en alle functies die verschillen ziet... Euh, dat het dan helemaal met crisis hè, en, en een vacaturestop in organisaties... dat je vaak ziet dat de laatsten die binnengekomen zijn... en dat zijn dan vaak ook allochtonen... ook weer als eerste de deur uitgaan ja. Dus het, het, het vergt nog steeds aandacht. Het is niet iets wat van vandaag op morgen in een jaar... Uh, twee jaar uh, voor elkaar is. Maar, je kunt zeggen, het is een kwestie van tijd... want uh, ja, een volgende generatie heeft misschien al veel minder last. De huidige jeugd groeit eigenlijk al op in een multiculturele samenleving. Vrienden, groepen zijn uh, totaal gemengd. Uh, uh, zeker ook in de grote steden. Dus je zou denken dat dat dan uiteindelijk zich weer spiegelt... ook in, in, uh, in, in dat mensen me, gewoon met elkaar gaan werken. Maar dat is nog wel een tijdje weg. Dat is nog niet morgen zo misschien. Nee, nee, en we hebben het nu wel specifiek natuurlijk over managementposities. Um, denk ik denk dat in de lagen daaronder... Um, dat die diversiteit al een stuk uh, beter is. Um, maar we zijn er niet door te zeggen van nou, het lost zich vanzelf wel op. Want als je naar de rand wat kijkt... is hè, in de grote steden meer dan 50% bestaat al inmiddels uit allochtonen. Dus nou ja, het kan niet anders. Mm. Ja, Zo simpel ligt het dus niet. Nogmaals, ook als je naar de cijfers kijkt... want, want hoe verklaar je anders dat uh, de werkloosheid onder hoger opgeleide allochtonen vijf keer zo hoog is ja. als die bij autochtonen. Dus er is wel iets aan de hand ja. waar je wat mee moet willen doen. We gaan naar onze bellers toe. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Melek Oestais, directeur van Wervings- en Selectiebureau Call of Our People. Geeft ook trainingen en advies. Uh, de stelling is: er moeten meer allochtonen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven worden aangenomen. En u mag dus zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Voorlopig hebben we op onze site. Het is derde kerstdag, hè, dus mensen zijn nog steeds uh, druk met die kerstdagen bezig. Uh, 600 mensen ruim gestemd. 24% eens met de stelling, 76% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Westerman in Rotterdam. Ik ben het ook oneens met de stelling. Uh, als de. Het kan mij uh, niet schelen of de 100% allochtonen of 100% vrouwen... Die, die, die discussie hebben we onlangs gehad. Het moeten goede mensen zijn. En uh, goede managers. En als er meer uh, goede allochtonse managers komen... dan komen ze vanzelf wel ja. door. Maar ja, mevrouw Oester zegt, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, de mensen die afstuderen aan een, aan een rechtenfaculteit... Ja. Uh, dat zijn dan 45% zeg maar, allochtonen en die zie je niet terug bij, bij bijvoorbeeld advocatenbureaus. Dus dan heb je op zich een goede opleiding, maar dan kom je er toch niet tussen, kennelijk. Ja, dat, dat, uh, ik weet niet waar aan dat ligt. Nee. Uh, ik bedoel, uh, nogmaals, uh, er moeten goede mensen nou, zijn. Ja. En als een advocaat een advocatenkantoor, die een hartstikke goede allochton... Uh, niet aanneemt, die, die, die snijdt zichzelf in de vingers. Ja. Oh. Dus uh, als ik nog even een uh, opmerking mag maken. Oh. Dit onderzoek ging uit van de Volkskrant, hè? Ja. Hoeveel procent al dan zit er nou in de top van de Volkskrant? Ja, dat is goed. weet uw gast dat wel. Ja, ik ga dat eens even vragen. Ik ga ook zelf even nadenken of ik dat weet. Um, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met Ricardo Rijmen. Dag Ricardo. En ik ben het uh, eens met uw stelling. Alleen ben ik vrees ik voor een ieder... dat het niet zal gebeuren. Want het is geen Nederlands probleem. Het is ook geen mondiaal probleem. Het is gewoon een natuurwet... waar de minderheid altijd minder is dan de meerderheid. Dat hebben we in de homofiele sector, in de vrouwensector. Die zitten ook niet uh, allemaal in de top. En uh, de gekleurde jongens en meisjes zoals ik die zullen dan uh, via die natuurwet zullen ze meer hun best moeten doen en die schifting die zal ook uh, staal en staalhard zijn ja. en dat heb ik zelf ook uh, in mijn hele actieve loopbaan ondervonden waarvan ik zeker weet dat met de kennis die ik in huis heb dat ik uh, had ik dan een, een lichtere huiskleur dan was ik al lang directeur van een topluchtvaartmaatschappij of een op 7 van maatschappij. Ja, u, maar gelukkig u, zitten mijn studenten op die plek. En u, ben u, ik had u had het gevoel heel, heel heel blij mee. Maar u had het gevoel dat u altijd een stapje uh, meer moest zetten dan uw witte collega. Ja hoor. Ja. En dat is over de hele wereld zo. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Met alles maar goedemiddag. Nou, ik ben het hier toch helemaal niet mee eens. Ik denk toch, eh, het werd al eens aangehaald. Ik ben dus tegen de stelling, hè? laten we het even voorop stellen. Het uh -huh. is dus niet dat je dat af moet laten hangen van, van allochtonen of vrouwen of wat ook. Het gaat om kwali kwalite kwaliteit. En om die opleiding is op zich ook niet altijd doorslaggevend. Het gaat ook vaak, en dat vergeten veel mensen, om een mentaliteitskwestie. En het schijnt helaas zo te zijn dat, dat een aantal allochtonen toch mentaliteit niet onder de knie heeft. En, en ja, daar word je dan op geselecteerd maar is, dat, is dat een aanname of? Heeft heeft u daar een onderzoek van gezien? Want ik als we net die meneer zelf horen... die meneer die hiervoor zat, die zegt... Van ik, ik, heb, ik heb altijd uh, heel hard uh, mijn best moeten doen... meer mijn best moeten doen dan mijn witte collega. Ja, nou, dat is, dat is op zich heel afkeurenswaardig. Dat vind ik dus ook. Maar het, het, het, vaak gaat het daar niet om. Het, het gaat om een mentaliteitskwestie waarbij waar, waar men op zoek is. En Ik zal er ook niet altijd aan voor doen. Ik zal, weet zeker dat ik bij, bij een bepaald bedrijf... Uh, of een Unilever of zo... is dat ik daar met mijn mentaliteit niet aan de bak kom... Dat aanvaard ik, daar heb ik ook nooit bij gesolliciteerd. Want dat wordt vaak, het is niet alleen het diploma wat zalig maken. Maar, dus echt, ja. er komt heel veel meer bij. Ja. En, en een opleiding natuurlijk, die is, die is er. En er zullen heel veel autochtonen tegenwoordig goed opgeleid zijn, zonder meer. Ja. Maar je moet dus niet bewust solliciteren op plekken waarvan je, waar je, waar je bijna weet dat je niet aan de bak kan komen. Ja. Dat geldt net zo goed voor autochtonen. Oké, okay, dank u wel. StamptNL, goedemiddag. Hallo, met Eewald. Hey. Ewald, hallo. Ewald uit Groningen. Ah, dacht, net eventjes op de valreep van 2013. Ik dacht, waar blijft hij toch? Ja, ja, nee, nee, dit is een hele groot item. De nationale politie van Ivo Opstelte. Er is een politiecommissaris benoemd in Enschede. Martin Siddaltien. Ja, ken ik. Die man kreeg te horen van Opstelten dat er geen plek meer voor hem was. Die man kun je door een ring halen. Hij was commissaris in Amsterdam, in Groningen. En hij is bevorderd naar Enschede gegaan. En hij kreeg te horen, nou Martin, sorry. Maar we hebben geen plek meer in de nieuwe situatie voor jou. Is hij familie van u? Het is geen familie van mij. Oké, oh, oké. Okay, okay. Maar het is een kennis van mij. Oké, okay, dus u kent het uit de eerste hand, dit verhaal? Ik ken dit verhaal uit de eerste hand. En... en u en u zegt, dat is eigenlijk een bewijs van wat, waar we het nu over hebben eigenlijk? Dat is juist het bewijs. Het is heel erg dat je als allochtoon zijnde blij moet zijn... dat je ergens komt om te solliciteren dat je bij voorbaat al 1-0 Ja. En dus bent u het eens met de stelling, neem ik aan? Ik ben het helemaal eens met de stelling. Dank u wel en de groeten in Groningen. NL. goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald. Hallo, uh, we, we kennen het probleem al heel lang. Het wordt jaar in, jaar uit wordt het besproken, achterstand van de tonen op de arbeidsmarkt. Ik heb het allemaal al gezien en ik heb de conclusie getrokken, er is gewoon pure racisme in Nederland. En het is nu, het, het zou wel moeten wat, u, wat er wordt voorgesteld, maar het is niet haalbaar, want elke politieke partij die zich daaraan waagt, is bang dat die kiezers gaat verliezen. Uh, ik stel gewoon vast, het is gewoon pure racisme. Want ik heb het al zoveel jaren dit mm. probleem moeten aanhoren. En dat er constant maar geen oplossing is ervoor. in de dagen, 213, 2013, kom ik uh, mensen tegen die afgetudeerd zijn en nog gewoon niet aan de bak komen omdat ze gekleurd zijn. Ja. Mm. Nederland is gewoon racistisch. Er okay. uh, hangt een racisme sfeer in Nederland. Ronald, dankjewel. We gaan nog eentje doen. Uh, Stampertrel, goedemiddag worden heb een gesprek met de heer van Rest, ik ben al oud. Misschien is daar mijn idee. Komt dat misschien het idee vandaan? Uh, en dan moeten we inderdaad veel meer mensen komen. Ik kan het alleen maar uit bepaalde bedrijven zien waar ik dan af en toe kom. Bij de helemaal bij, dus informatie, bij de informatie het gaat om nou, inlichting, voorlichting, en behandeling. Ja. Die mensen zijn veel beleefder als onze Hollanders. Als je ergens in een restaurant komt, eh, ook het hoger personeel is ja, veel correcter, Ze hebben veel meer aandacht voor de mensen. En dan wat er gezegd wordt van, uh, nou ja goed, uh, hè, als de mensen eens allemaal zouden bedenken die die mensen aan moeten nemen, als al de mensen met een kleurtje, hè, allemaal handjes in elkaar staken, dan waren wij, uh, werden wij gediscrimineerd. want als Blanken zijn er maar heel weinig. Bij de apotheek heb ik hier gezien de hele sfeer veranderd, dan loopt er een dame met een heel mooi blauw <lacht> hoofddoekje om en uh, uh, veel correcter, heeft ook veel meer tijd ah, in Kortom, meneer Van Rest, u bent het gewoon eens met de stelling. Ja, ze zijn beleefder, correcter en, en dat kan je, je, je, kan het, je ervaart het ook gewoon, gewoon winkelpersoneel. Ah, eh? Duidelijk, dank beleefder u wel. en correcter. Dank u wel. Uh, ik ga snel terug naar Melek Oesta, directeur van uh, Call of Her People, dat is een wervings- en selectiebureau. Uh, mevrouw Oesta, wat vond u van de reacties? Um, nou, volgens mij waren de meeste sprekers het wel met elkaar eens. Um Alhoewel, er was één meneer volgens mij die zei dat hij het onzin vond. Nou ja, er zijn een paar mensen die, die zeiden van... Uh, uh, je, moet, je moet gewoon eigenlijk de beste mensen er neerzetten. En het moet in ja. principe niet uitmaken of je dan wel of geen kleurtje hebt. Nee, precies. Dat wilde ik ook aanhalen. Ja, dat is natuurlijk een uh, uitermate belangrijk uitgangspunt. Um, alleen het uh, bevorderen van meer allochtonen richting ook managementposities en topposities... Uh, hoeft daar niet aan af te doen. Nee. Dus, um, maar het is natuurlijk heel erg de bril waarmee we kijken naar mensen... en wat we als talent zien en ervaren. Um, en daar zit hem natuurlijk echt wel een, stok, een stuk uh, um, uh, ja, bewustwording, uh, zeggen wij altijd... die nodig is om ook um, buiten de kaders te kunnen kijken. Ja. Hè? Dus ook mensen op een andere manier... Te gaan leren waarderen. Herkent u de verhalen van. Er waren een paar mensen die zelf ook zeiden van ik moest ik moest altijd een stapje extra doen. Er was nog een meneer die zei van ja, het ligt ook aan de mentaliteit. Herkent u dat? Want u hebt in het begin ook gezegd bij de keuze, de allochtone mensen kunnen zelf ook nog een, een ja. bijdrage leveren, natuurlijk? Nou, kijk, als u bedoelt, um, voelen dat zij harder moeten werken, um, ik kan mij voorstellen dat ze af en toe ervaren... dat ze een tandje harder moeten... omdat ze zich ander gedrag eigen moeten maken... die ze van huis uit niet meegekregen hebben. Dus in die zin um, is dat denk ik ook, ook ja. terecht. Um, ja. En tegelijkertijd... Ja, ik, um, ik denk dat uh, het verhaal is gewoon genuanceerd. Ja. Je hebt dus te maken met... Ik, ik, uh, ik snap het. We zitten aan het eind, mevrouw Oester. Hartelijk ja. dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Um, het, het verhaal is duidelijk. U kunt blijven stemmen op onze site www.stand.nl. Zometeen dit is de dag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Sport op Radio 1. Tot en met maandag schaatsen het Olympisch kwalificatietoernooi. Voor de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Daar komt nog een vertelling van het. 28-0. Nieuws, sport, actualiteiten en jaaroverzicht. Schitterend schittert van hem. naar de finish In de tijd van... Vijf dagen lang. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zo klinkt de collectebus van een goed doel dat te vertrouwen is.